Uh, bordje omhoog te houden, rood is, we zijn het oneens met de stelling, blauw we zijn het mee eens. En we gaan kijken waar de verschillen zitten en waar de meeste verschillen zitten, daar gaan we over discussiëren. Dus we gaan niet over 20 stellingen discussiëren, alleen over een twee of drie stellingen waar de meeste discussie over staat. Blauw, we zijn het mee eens. En we gaan kijken waar de verschillen zitten en waar de meeste verschillen zitten, daar gaan we over discussiëren. Dus we gaan niet over 20 stellingen discussiëren, alleen over een twee of drie stellingen waar de meeste discussie over staat. Nou, dan beginnen we maar met het eerste blok. Het eerste blok is eigenlijk aan de orde, waarom doet u dit nou? Want je moet wel bijna een masochist zijn om nog in de raad te willen. De mensen waarvoor je in de schompens werkt, die kennen je niet of nauwelijks. Dat blijkt uit het onderzoek van een Vandaag. En op de website van het Brabants Dagblad is zo ruim 10.000 keer gekeken naar het nieuws over de verzopen kat, de zeearend, naar Luc met zijn boomhut, naar Irene Wust. En de filmpjes die we gemaakt hebben als log van alle politieke partijen, zijn daar 116 keer gekeken. Politiek is klaarblijkelijk niet interessant. En ook de waardering voor politici is erg laag. Het zouden allemaal mensen zijn die het voor zichzelf doen, het zouden zakkenvullers zijn. En ze moeten verkopers van tweedehands auto's voor zich laten als het om vertrouwen gaat. Dat zijn de politici van tegenwoordig, dames. Maar is dat nou ook echt zo? Dat hebben we voor u uitgezocht. Komt er geen... ja, jij, wilde even, jij wilde even vertellen hoeveel zakkenvullers verdienen, begrijp ja, ik er wel. Ja, precies. Misschien moet je het dan maar gewoon zeggen. Nee, we hebben een filmpje. Ja, we zouden er iets van in beeld moeten krijgen, maar... Is er even iets mis Stefan? Goed, dan gaan we het gewoon Vertel laten het zien. Uh, als het nou gaat om zakenvullers, dames en heren, dan gaan we even een paar dingen helder maken. Raadsleden in Goorlen verdienen 617,77 euro per maand. Bruto. En uitgerekend is dat raadsleden en gemeentes van deze omvang ongeveer 56 uur in de maand aan hun werk besteden. Dat betekent dat hun bruto inkomen 11 euro per uur is. En dat houdt straks Arno ook over, maar de leidmensen van de SP, die moeten daarvan ook drie kwart afdragen aan de partij, dus je houdt 3 euro over. En we hebben ook uitgezocht wat vier in nou dan een vakkenvuller bij alle partijen. Een vakgevuller van Albert Heijn van 23 jaar en ouder, die verdient 10,43 euro. Dus als het om het inkomen gaat, dan kun je beter vakken van vullen. Het maakt niks uit, dus het zijn geen van alle mensen die het om de centen doen. Laten we dat ook eens een keertje goed met elkaar vaststellen. Er zijn toch ook mensen die zeggen, ja, maar straks hebben we 24.000 inwoners, dan gaat het salaris omhoog. En daarom willen ze zo graag natuurlijk meer inwoners hebben. Ja, dat is zo, dames en heren, maar het salaris wordt dan 17 euro per uur... En dat is nog steeds geen reden om daarvoor nou de politiek in te gaan. Maar dan is de vraag, wat motiveert raadsleden dan wel? Na 22 jaren in dit leven, maak ik het testament op van mijn dat niet Dat ik geld op goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedaan. Maar ik heb nog wel wat mooie Dit is een live uitzending, dames en heren. Het is Bouderdijk de Groot. Die zingt na 22 jaar in dit leven, maak ik het echt talent op van mijn jongen. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven. Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd, Maar ik heb nog wel wat mooie idealen. die ze hebben wil, die kan ze komen halen. Nou, dat in het zijn, het zijn gaat informatie. Het gaat over de idealen raad, van onze. He? Niet van Robert. Is dat maar jouw verjaardag? Niet van ja? ja. heel veel mensen die willen We graag naar huis komen. Johan, wat vind jij nou, het wat zouden hun idealen moeten zijn zei, een voor het horen? Het inderdaad, het een, het een, het ik denk de vooral dat ze een horen, een, ik ja, nou naar... Ik denk dat alle politici uh, die uh, de politiek ingaan... ...van oorsprong wel een ideaal hebben daarvoor. En wat was jouw ideaal toen je begon? Hey, Goednie, ik, uh, ik begon in uh, 2010. En uh, waarom? Uh, 2010, toen zaten we midden in de crisis. En ik denk, nou, misschien is het handig als ik... ...met mijn opleiding een beetje bij kan dragen in de raad... ...om te kijken waar we gaan stranden. Want er moest natuurlijk een heleboel gebeuren. We moesten miljoenen gaan bezuinigen. Dat was een belangrijke drijfveer. De andere drijfveer is gewoon de maatschappelijke belangstelling die ik heb. En ik uh, voel me absoluut aangetrokken tot van alles wat er leeft en doet in Goorlen. En uh, uh, daarnaast... Een soort hobby en een belangstelling. En ik stond al wat langer aan de zijlijn om te volgen wat er allemaal gebeurde in de politiek. En ik denk, ik ga daadwerkelijk iets doen. Want schreeuwen aan de zijkant helpt niet. Je moet gaan werken om het mee op te lossen. Oké, okay, ik, ik begrijp het. Je vertelt een heleboel dingen. Ik zeg nog even dat allerlei strekkers twee minuten hebben om hun ideaal te verkondigen. Hoor. Ik weet niet of ze het al gehoord hadden. Maar uh, Johan, er zijn heel veel dingen, dat snap ik wel. Maar dan wil ik toch één ding weten. Één ideaal wat jij wil nadenken voor de komende vier jaar. Eén de... ideaal. Eén <coughs> ideaal is, en daar beginnen wij ook mee in ons verkiezingsprogramma... ...is om te zorgen dat iedereen in Goorden lekker kan leven... ...het goed naar zijn zin heeft, niks tekort komt en op zijn winkel bediend wordt. Dank je. Vorige keer ging je gewoon doen, nu ga je doen. Wat is er nou afgevallen? Uh, vorige keer gewoon doen. Het uh... stond op jullie verkiezingspafletten. Gewoon oh. doen. Nou staat er alleen nog maar doen. Ja, nou dat is nog krachtiger. Ah, dank je. Dank je, dank je. Piet. Dat mag jij, jij Wil. Piet. Ja. Meneer van der Kruis. Piet. Wat is jouw ideaal? We hebben al heel lang geen D66 meer. Ja, klopt. En nou komt hij weer, daar heb jij je bedoeling mee neem ik aan. Um, ja, ik wil sociaal-liberaal geluid wil Een beetje weer, uh, meer in de microfoon, je moet ik, hem net opeten. Moet ik hem opeten? Ja, zo ongeveer. Okay. Ik wil het sociaal-liberaal geluid wil ik uh, terug horen en horen. Ja, nou, wat dat heeft de VVD toch wel. Um, liberaal, ja. Oh, maar niet sociaal. Aardige partij, maar volgens mij zijn wij net wat socialer. We kunnen het elkaar, we kunnen elkaar op, op een aantal punten heel erg goed vinden. Maar volgens mij gaan we net wat, uh, wat verder. En, en waarom ga je het persoonlijk doen? Waarom vind je het leuk om het niet lijsttrekker doen. te worden? Ja, jij bent um, lijsttrekker. Jij moet de kaart trekken. Ja, dat ik lijsttrekker ben, dit is eigenlijk zo gekomen. Ik, uh, ik heb het initiatief genomen om uh, hier in Goren weer uh, het D66 te laten horen. Um, ik heb Na de eerste ledenvergadering heb ik bijval gekregen van zeven andere mensen. En um, ik was eigenlijk nog steeds hier als aanjaar van D66 in Goren voor 2018. Maar we doen het echt met heel erg veel mensen op dit moment. We hebben 16, 15, 16 vrijwilligers die uh, uh, zich uh, ja, bij de dagelijks inzetten voor, uh, voor de campagne nu. En de afgelopen drie jaar ook hebben gedaan. Ja. Maar waar word je nou persoonlijk warm van? Wat is nou wat waar je persoonlijkheid blijft? Ja, um, um, ik, uh, ik woon al 41 jaar in, uh, in Goorlen en ik heb hier altijd met, uh, met heel erg veel plezier heb ik hier gewoond. Ik heb een... Ja, de twee minuten zijn om hoor. Maar, ik vind maak, het gewoon leuk. Ik de zin afmaken, denk ik, of niet? Ja, oké. Okay. Um, ja. maak, maak de zin maar af, maatje. Ja. Ja? Um, ik heb um, goed, ik woon 41 jaar hier, geworden, altijd met heel erg veel plezier gewand. Met uh, heel erg veel mensen in het dorp Daar kan ik ontzettend goed opschieten, en die kunnen heel erg goed bij mij opschieten. En um, um, ja, al, al, al wat ik hier, wat ik hier in Goren tegen ben gekomen, dat heb ik ook in feite maar gekregen. Dat hebben andere mensen hebben ervoor gewerkt. En ik wil heel erg graag wat terug doen. Jij wilt iets terug doen, dat is ja. wat jou persoonlijk motiveert. Prima. Ja. Oké, okay. Bert, jij zit ook al even in de raad. Um, je begon vast ook met een ideaal. Is dat, staat dat nog steeds overeind en wat is dat? Nou, ik loop nog niet zo heel erg lang mee. Ik ben pas sinds, uh, sinds 2012 lid... Uh, van de lijst drie rollen. En um, ik doe nu voor de tweede keer mee met de verkiezingen. Um, wat voor mijn reden is geweest uh, om lid te worden van de lokale partij, want er is natuurlijk keuze genoeg uh, hier in het dorp, is dat um, gemiddeld genomen, daarmee wil ik niemand tekort doen, uh, het een eigenschap is van de lokale partijen om zich net iets drukker te maken over dingen uh, als leefbaarheid, dingen uh, laat ik zeggen, als voorzieningenniveau. En dat is voor mijn reden om juist voor deze partij te kiezen. En wat mijn ideaal zou zijn voor, uh, dan zeg ik, voor de komende vier jaar, wat mij triggert en uh, wat me enthousiasmeert. Want dat we uh, het niet voor het geld doen, dat is inmiddels uh, ik denk, voldoende duidelijk gemaakt. We hebben een gemeente die de zaken redelijk goed voor elkaar heeft. We hebben een heel prettig klimaat hier en hier zijn echt inderdaad heel behoorlijke omgangsvormen. De relatie tussen gemeente en haar inwoners is redelijk goed. Maar op een aantal punten denken wij dat het nog... Een stuk beter kan. Dat de betrokkenheid van burgers nog wat beter kan worden gemaakt door dus ze wat eerder bij het spel te betrekken. En we hebben de afgelopen jaren gemerkt dat met name bij projecten eh, die bewoners raken in hun directe woonomgeving, het een stuk beter zou zijn verlopen. Het een stuk ja, ook wat constructiever zou zijn verlopen als bewoners meer aan de voorkant zouden worden betrokken en niet aan het eind als de plannen al bijna met de pen zijn ingevuld. En heb je dan ook een idee hoe dat kan? Ja. Arno, Arno je bent, uh, in de vorige periode was je lid van de SP. Ja. Uh, ik heb het programma van de arbeiderspartij en van de SP vergeleken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben wel benieuwd waar jij het verschil ziet. Waar ik het uh, verschil in uh, zie? Um, de verschillen zijn niet heel groot, dat heb ik ook uh, gekeken op de stemwijze. Uh, ja. Maar op, uh, ik denk dat wij met onze kandidaten nog meer in de samenleving uh, staan, dat wij nog beter weten... ...wat er in de samenleving uh, leeft, wat er aan de hand is. We hebben uh, vrijwilligers bij uh, La Poubel, bij uh, de Gulden Akker, bij uh, Betna. En als ik uh, al die uh, kandidaten bij elkaar en we spreken elkaar... ...dan komen er toch wel uh, problemen uh, naar boven... ...waar wij ons heel graag de uh, komende vier jaar voor in gaan zetten. Ja. Wat, wat, wat is het nou bij jou dat je zegt, ik wil nu de lijsttrekker worden? Want eigenlijk had Willem het natuurlijk gedaan, maar toen ben jij het gaan doen omdat Willem stopte, toen had ik twee keuzes, of zelf ook stoppen, of ook doorgaan. En we waren zo ver gekomen dat ik echt iets had, uh, ik ga ervoor. in ja. de hoop dat ik iets voor uh, de inwoner van onze gemeente kan uh, betekenen. Ja, prima. Dank je. Um, Mario, jij bent uh, inmiddels vier jaar uh, wethouder. Uh, heb jij nou jouw ideaal van toen je begon als wethouder moeten bijstellen? Nee, eigenlijk niet. Want de idealen toen ik begon als wethouder waren in feite dezelfde idealen en de intrinsieke motivatie om iets te willen doen... ...als dat ik nu ook weer deze tijd in ga. En die intrinsieke motivatie heeft te maken uh, met het feit dat ik gewoon heel erg belangrijk vind dat ik een steentje bijdraag in onze samenleving. En de reden is daarvan dat ik uh, 25 jaar geleden met mijn man en kinderen in Goorl ben komen wonen en vanaf dag 1 voelde ik me echt thuis... Gorle is een dorp waar het een heel rijk verenigingsleven heeft. Uh, Gorle heeft een uh, doendersmentaliteit waar ik erg veel van houd. Goorlenaren hebben een hele duidelijke eigen mening. Maar Gorle is met name ook heel erg sociaal, je wordt heel snel opgenomen. En, uh, dat alles, dat gun ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook bijzonder. Dus dat is voor mij ook een reden geweest dat ik vanuit die motivatie iets in de samenleving heb willen doen. En bij de politieke partij Proactief voorop ben uitgekomen. Voor je twee minuten om zijn, dat was toen je ideaal is het nog steeds. Maar heb je dan nu voor de komende vier jaar één ding wat je voor elkaar wil krijgen? Wat ik voor elkaar wil krijgen, uh, dat is het allerbelangrijkste, is dat ik wil dat voor iedereen het uh, de komende jaren... Uh, goed wonen, heel goed werken, goed leven en geweldig genieten in is En Riel. Dank Pernel, ik heb vandaag gelezen dat het belangrijkste project wat je wilt gaan doen effe buurten is. Dat is wat jou de komende periode uh, hoog op de agenda hebt gezet. Maar ongetwijfeld is er veel meer. Ja, ik wil eerst uh, graag mijn persoonlijke drijfveren uitleggen. En uh, ik voel me echt uh, sociaaldemocraat. Dat is een gevoel. Uh, daar ben ik denk ik mee geboren, want ik nam het altijd op voor kinderen die gepest werden, voor dieren die in nood waren. En ik, ik was heel zuinig op de natuur, dus dat zit een beetje in je. Sociaal, uh, vooral dat mensen uh, die in de verdrukking zijn, dat die ook mee kunnen doen, dat ze meetellen, dat ze gehoord worden, vind ik heel belangrijk. En dat we met z'n allen, de gemeente kan er ook iets aan doen, een goede, sterke sociale structuur bouwen, waarin mensen ook elkaar kunnen horen en zien... En dus niet buiten de boot vallen. Uh, Democraat voel ik me ook. En ik ben trots dat wij hier met z'n allen zo onze mening mogen geven. En dat we kritisch mogen zijn. En je hoeft maar te kijken naar beelden van uh, Noord-Korea. Waar mensen zich huilend op de grond storten voor de grote leider. En dan denk je, wat is dit voor poppenkast? Wat is dit uh, voor hersenspoeling? Nou, daar doen wij gelukkig niet aan mee. Wij zijn democraten, we mogen zeggen wat we willen. En daar ben ik heel erg trots op. Prima, dank okay. je. Nou, Corné, je mag als laatste... Nou, nee, nou, sorry, op één na laatste. Nee. Mijn laatste, laat ik het zo zeggen. Jouw ideaal dan voor de komende vier jaar? Um, maar goed, even de afgelopen tijd. Ik ben nu acht jaar raadslid. en mijn, mijn, drijf, mijn drijf hier komt er eigenlijk van het feit dat je probeert als raadslid een stukje bij te dragen. Te zorgen dat het beter gaat als je, meedoet, als je meedoet, als je meedenkt en meediscussieert. Ik ben zelf ondernemer. En als je ondernemer bent, dan denk je vooral in oplossingen. En dat is ook iets wat ik de afgelopen acht jaar vooral gedaan heb. Van nou kunnen we dingen beter maken, kunnen we dingen oplossen. En kunnen we het mensen naar de zin maken. Want feitelijk is dat de kern. Het gaat erom de mensen in Gorle en Riel in onze dorpen. het naar hun zin hebben. Dat is feitelijk de kern van, van je opdracht zeg maar. Maar uh, nou goed, uh, wat was precies ja, de vraag? Het ideaal natuurlijk. Maar de... je bent nu voor het eerst lijsttrekker. Ja. Heb je nu ook nog een persoonlijk ideaal? Nou, een persoonlijk ideaal, uh, dat dragen wij op dit moment ook wel uit als partij. Maar uh, een van de items is wel dat wij vinden dat wij als gemeente nog meer uh, dienstbaar dienend mogen zijn. Feitelijk uh, dient iedereen tevreden, zijn zei ik net al. Maar uh, we horen toch nog met regelmatig wel geluiden van mensen die, uh, die toch niet voldoende gehoord worden. Die niet serieus genomen worden. En dat vinden wij vooral jammer. Want wij vinden dat elke inwoner, elke ondernemer in Goorla en Riel serieus genomen moet worden. Als die aan de balie staat op het gemeentehuis of op een andere manier. Dank Ja, dank je wel. Steen, jij bent de hekkensluiter. Ja. Wat motiveert jou? Want van jou is het een heel bijzondere inspanning. Je moet er heel veel voor doen. Nou, ja, ik, heb, ik heb nooit uh, tegen onrecht gekund. En ik wil uh, dat de meer verdeeld wordt. En ik ben in de politiek ingegaan. Omdat ik merkte dat toegankelijkheid en qua zorg dingen beter kunnen. En dat, je dat uh, kun je het beste doen door uh, in de politiek te gaan. Door uh, duidelijk te maken wat je daarin wil bereiken, wat jij ziet wat beter kan. Dat is jouw persoonlijke drijfveer ook? Ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, dan uh, heeft u in ieder geval, weet u nu een beetje hoe onze lijsttrekkers erin staan, wat ze zelf willen, wat hun een persoonlijke drijfveren zijn. En onze Goni trok afgelopen week naar de <coughs> Over alles te horen hoe de jeugd. Neem <coughs> wat een <de> emotie. <laughs> Om eens te horen wat de idealen van de jeugd zijn. Ik ga het nu zien. Ja, wel geluid. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Is dat jouw verjaardag? In ieder geval een heleboel mensen die willen graag in de gemeenteraad komen. Wat vind jij nou? Wat zouden hun idealen moeten zijn voor gehoren? Ik denk vooral dat ze naar, uh, ja, naar iedereen moeten luisteren. Dus ja, naar het publiek luisteren. Dat is denk ik het belangrijkste, ja. Ja, dat is een goeie. Um... Het gaat over de gemeenteraad. Zij gaan straks bepalen wat er allemaal in de gemeente gebeurt. Uh, even denken hoor. Ja dat, moet... ja, dat vind ik een moeilijke. Ik hou me daar niet zoveel mee bezig. Uh, ik heb geen idee. Ik heb er weinig stand van. Heb je zelf idealen voor Gorle? Ik vind dat er genoeg voor aan sportveldjes moeten zijn. Ik denk dat er op zich in Goorland nog wel wat meer aan weet ik, iets van een voetbalveldje of zo bij kan komen. Ik weet dat dat wel veel geld zal kosten, maar dat zou wel, tenminste, zou ik persoonlijk wel tof vinden. En voor de rest, ja, ik vind Gooral eigenlijk al tot nu toe wel gewoon prima. Eigenlijk. Ik heb eigenlijk niks te wensen of zo. Welke idealen zouden de komende raadsleden moeten hebben? Um, ja, in uh, Goorlem, maar ook sowieso in heel Brabant is uh, ja, uh, groen beleid heel belangrijk vind ik. En wat zou dan het ideaal moeten zijn? Het ideaal, het uh, nastreven naar een betere wereld voor uh, de komende generatie. Uh, dat ze gewoon met iedereen een beetje volg moeten zijn en moeten weten wat, wat de burgers willen ook. Uh, ja. Verder weet ik het niet zo. Wat vind jij nou dat de komende raadsleden voor idealen moeten hebben? Ja, ik zou het echt niet weten. Wat, moet, wat zouden ze moeten betekenen voor Gorle? Uh, dat er genoeg plek is voor jongeren bijvoorbeeld. Dat die ook gewoon uh, plek hebben om te uh, chillen. Oh, ik denk daar eigenlijk echt niet over na. Ik zou, ik zou het echt niet weten. Nee, ik uh, ben daar helemaal niet in. Uh... Wat vind jij nou dat raadsleden voor idealen zouden moeten hebben? Ja, uh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik zou het eigenlijk niet, niet echt weten. Heb je wel zelf idealen? Ja, ik denk dat het wel uh, belangrijk is dat, uh, uh, hoe zeg je dat nou? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk zo wel prima zoals het nu is. Ja, ze moeten gewoon met goede uh, motief komen, vind ik eigenlijk. Gewoon voor nieuwe ideeën. Uh, ja, En dat vind ik wel het belangrijkste. En wat zouden goede motieven moeten kunnen zijn? Uh, ja, gewoon beter onderwijs. Ja, dat is natuurlijk al goed. Maar beter is altijd goed. Uh, infrastructuur, gewoon het verkeer en zo. En dat de wegen goed zijn, dat is ook wel belangrijk. En, ja, dat is wel en de hulp natuurlijk. En dat is ook weer heel erg belangrijk. Heb je zelf nog idealen? Huh? Heb je zelf nog idealen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Alles is prima? Ja, ik vind de meeste dingen vind ik wel goed, dus uh, mij maakt niet zoveel uit. Nou, we kunnen wel stoppen, dames en heren. Alleen, Mario, als je nou weer wethouder wordt, dan is de uitdaging geloof ik wel om een chill plek te gaan creëren.